Verder heeft hij een trainingspak gekregen en schoenen zonder veters... om het risico te beperken dat hij zelfmoord pleegt. Zoals zit sinds zaterdag vast in New York. Hij zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten. Maandag weigerde de Amerikaanse rechter... om de topman van het Internationaal Monetair Fonds op borgtocht vrij te laten. Bij een brand in de plaats het Gooi bij Houten zijn 20.000 kippen omgekomen. Het vuur woedde in een loods van een fruitteler... De rook waaide naar de naastgelegen kippenschuur. Alle dieren die daarin zaten, stikten. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Maar dat ligt alleen op het terrein rondom de beide bedrijven. In België heeft voetbalclub Racing Genk de landstitel gepakt. In de laatste speelronde van de play-offs... werd er tegen concurrent Standaard Luik 1-1. Dat was genoeg voor de titel. Het is de derde keer dat Genk landskampioen wordt. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Met kans op nevel en mistbanken. Overdag eerst laaghangende bewolking, later ook zon... En het is smiddags in het oosten plaatselijk kans op een bui. 17 graden wordt het in het noordwesten, 20 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Dag en nacht en wij daar dus. Van tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Blinden worden steeds vaker geweigerd door Brusselse taxichauffeurs vanwege hun geleidehond. Prinses Maxima is 40 jaar geworden en daar staan we stil bij met Johan Vlemmings. Vliegen op de Antillen is levensgevaarlijk. En de muziek is vannacht van Thijs Heij. Welkom bij Nog Steeds Wakker Nederland. Mijn naam is Casper Meijer. En ik ben Inge Loestel. Als u wilt reageren op deze uitzending kan dat. U kunt twitteren. Gebruik u voor onze naam het redactie WNL of de hashtag WNL. Dus hekje WNL. En dan zien wij dat ook. We zijn benieuwd wat u van onze uitzending vindt. Na 5000 dagen in de Tweede Kamer vindt André Rauwvoet het genoeg geweest. En dus is er ruimte voor een nieuwe fractievoorzitter. Vandaag nam André Rauwvoet afscheid van de Kamer. De opvolger binnen de ChristenUnie was snel gevonden. Arie Slob, die tijdens het ministerschap van Rauwvoet... al eerder fractievoorzitter was, neemt het stokje over. Goedenacht, meneer Slob. Goedenacht. Uh, heeft André Rauwvoet vandaag uh, het afscheid gekregen dat hij verdiende? Ja, zeker. Ik vond het een uh, prachtig afscheid. Hij is op een hele mooie manier uh, toegesproken... door uh, de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw uh, Verbeet... die uh, hem ook echt recht heeft gedaan in, uh, in zijn functioneren in de afgelopen jaren. Ik denk dat dit echt een afscheid is waar... Uh, ja, wat hij ook echt verdiend heeft. En, uh, ik merkte ook aan hem dat hij daar ook uh, heel erg door geraakt was. Nou, was hij geëmotioneerd? Nou, ik zat achter hem, dus ik kon het niet helemaal zien. Maar ik heb wel later met hem uh, gesproken. En, uh, ja, het was gewoon echt een hele mooie uh, toespraak ook die uh, de voorzitter uh, hield. Uh, nogmaals heel verdiend. En je merkte ook uit de reacties van alle fracties, uh, ja, ook het applaus wat hij kreeg... Uh, de waardering voor, uh, voor zijn functioneren. Even los van politieke verschillen die er kunnen zijn, kun je zo'n respect natuurlijk wel voor elkaar opbrengen. En zeker ook voor iemand als André Rauwvoet. U zult hem ook zelf nooit vergeten als u nu weer uh, aan de macht komt. Nee, kijk, ik heb uh, heel veel jaren ook met André Rauwvoet uh, samengewerkt. Op een hele uh, intense manier ook. Uh, want ja, we zaten ook nog in dezelfde fractie. En zeker ook de afgelopen jaren, toen hij in het kabinet zat en ik in de Kamer... Ik bedoel, we hadden verschillende verantwoordelijkheden. en Ik moest af en toe ook wel eens wat kritische dingen over hem zeggen. Als dat nodig was, deed ik dat ook. Maar uh, wel een diepe verbondenheid uh, met elkaar. Ook echt vriendschappelijke banden hebben we gekregen in de loop van de jaren. Uh, dus dan doet het je natuurlijk ook wat als zo iemand uh, nu uh, vertrekt. Ja. Vanmiddag uh, sprak ik met hem en we groeten elkaar, want hij ging weg. En uh, toen zeiden we opeens aan elkaar, hey, wanneer zien we elkaar eigenlijk weer? Ik bedoel, uh, dat moet je nu gaan plannen en vroeger natuurlijk voortdurend tegen in je werksituatie. Ja, ik heb begrepen dat, niet... dat André Rauwvoet een fan is van snoekeren. Dus misschien kunt u een keer een potje een snoeker met hem gaan spelen. Ja, nou, daar ben ik wat minder een liefhebber van. Al die gaten en al die ballen, dat is allemaal wat lastig. Maar uh, we kunnen altijd wel wat verzinnen. En uh, we houden ook allebei van muziek. Dus naar muziek luisteren of eens even een glaasje wijn drinken. Of gewoon bijpraten, dat zullen we ongetwijfeld blijven doen. Maar het wordt natuurlijk wel anders. Ja. Nou, u was al eerder fractievoorzitter van de ChristenUnie toen André Rauwvoet minister was. Was het voor u niet een stapje terug de afgelopen maanden? Uh, ja, dat was, uh, dat was zeker een uh, verandering. Ik heb uh, in de regeringsperiode het, het fractievoorzitterschap ook uitgeoefend. En uh, toen we in juni uh, uh, de verkiezingsnederlaag leden en Rauwvoet weer terugkwam in de Kamer, in ieder geval uh, toen nog gecombineerd met het ministerschap, toen uh, hebben we hem ook weer tot uh, fractievoorzitter gekozen. Dus vanaf, toen heb ik wel een stap terug gedaan, maar ik heb eigenlijk tot oktober nog wel het werk gewoon uitgeoefend. Omdat Rauwvoet ook nog uh, zijn ministerschap had, nog over twee ministers. Uh, uh, voor twee, ...voor twee portefeuilles, moet ik zeggen, verantwoordelijk was... ...jechten, gezin en onderwijs. Toen hij in oktober uh, definitief terugkwam... Uh, nou, ...toen was het echt ook uh, feitelijk zo dat ik uh, weer als vicevoorzitter ben gaan functioneren ...maar ik heb me toen weer volop op mijn portefeuilles uh, gestort... ...maar ja, natuurlijk was het wel een, een, in die zin een stap terug... ...dat het toch ander werk was wat ik in de jaren ervoor had gedaan... ...en dat gaat natuurlijk nu weer uh, voor een deel veranderen. En het, ja, het gaat inderdaad nu veranderen... ...maar wat kunnen wij verwachten nu met u aan het hoofd weer? Nou, uit, uiteraard natuurlijk iemand die vol passie leiding zal geven aan zijn, aan zijn fractie. Uh, ik heb wel een, een zware taak op de schouders gekregen, omdat we na een toch wat mindere periode de weg omhoog weer moeten zien uh, te hervinden. Nou, daar heb ik ook wel vertrouwen in, ook met de mensen in, uh, in, in de Tweede Kamer, maar ook in de partij. Want we zitten natuurlijk niet alleen in de Tweede Kamer, ook op alle andere niveaus zijn we uh, vertegenwoordigd, maar we zullen echt weer moeten gaan bouwen. En daar zal ik natuurlijk een hele belangrijke rol in spelen vanuit de verantwoordelijkheid die ik draag. Maar daar heb ik ook ontzettend veel zin in. En iets specifieker, wat, wat zouden we kunnen verwachten met u? Nou, ik heb zaterdag uh, mijn congres toegesproken. En uh, in, uh, in, onze in mijn toespraak voor het congres ook al aangegeven dat ik voor een deel zal ik de lijnen van de christine, zoals we die de afgelopen jaren altijd hebben gehad, zal ik uh, doortrekken. Zou ik vreemd zijn als we opeens een hele andere koers uh, gingen varen. En ik zie voor de komende uh, ...periode wel een hele belangrijke taak als het gaat om de bezuinigingen waar we in Nederland mee te maken hebben... ...om te zorgen dat die ook echt op een goede manier uh, plaatsvinden. We zullen echt naar minder overheid toe moeten en de samenleving zal uh, veel meer uh, ruimte moeten gaan krijgen... ...ook veel meer naar ze toe moeten gaan krijgen. Als mensen het echt niet kunnen, dat is ook uitgesproken ChristenUnie die overheid er wel moeten zijn voor de kwetsbaren in onze samenleving. Hm. U zei net al dat, uh, dat u vond dat André Rauwvoet heel mooi werd toegesproken... door de Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Ze zei onder andere dat André Rauwvoet uh, de politiek allerminst zag als een spel... maar meer als een manier om diepgewortelde maatschappelijke en religieuze overtuigingen... in het voetlicht te brengen, of over het voetlicht. Uh, ziet u dat ook zo? Ja, dat, vind ik, dat vond ik heel mooi uh, verwoord, want zo ken ik André ook... Toen anderen was altijd iemand die het debat opzocht... en dan ook die uitwisseling wilde hebben van, van argumenten en van overtuiging... en dan uiteindelijk ook proberen met elkaar verder te komen. Dat zit ook wel in mijn genen, want dat is belangrijk, dat je gewoon... Duidelijk uitspreekt waar je voor staat, ook naar anderen luistert. Uh, want zo'n Tweede Kamer, zo'n zo plenaire vergaderzaal, maar ook de commissiezalen, ja, dat zijn toch de plekken waar de, de opvattingen elkaar moeten ontmoeten. En waar je ook gezamenlijk moet kijken hoe je verder kunt, ook met uh, dit land. Uh, dat zou ik natuurlijk wel op mijn eigen manier doen. Uh, ieder mens uh, is toch uniek en uh, ja, heeft toch ook weer zijn, zo zijn eigen manier van, van optreden en het verwoorden van dingen. Maar ik voel me uiteraard zeer verbonden ook met de wijze waarop André Raalvoet dat in de afgelopen jaren heeft gedaan. En uh, ja, We zitten ook niet voor niks natuurlijk bij dezelfde partij. Ja, ja. Wat gaat André Raalvoet nu doen, de, de komende tijd? Uh, nou ja, Hij heeft sowieso nu even een moment dat hij zich wat verder gaat bezinnen op zijn toekomst. Want hij heeft nog niet een concreet uh, iets anders uh, waar hij gelijk mee aan de slag uh, zal gaan. Maar ik heb echt goede hoop, want met zijn kwaliteiten, dat hij ook wel vrij snel weer uh, ergens aan de slag uh, zal gaan. Uh, hij heeft ook al zelf aangegeven dat hij, uh, dat hij uh, gaat verhuizen, dus daar zal hij ook zijn uh, handen vol aan hebben. En sowieso iemand die uh, de afgelopen jaren echt uh, zo hard gewerkt heeft, echt tropenjaren heeft gemaakt, uh, zoveel uh, voor de samenleving heeft gedaan, is het ook goed dat hij nog eventjes ook wat mag uitrusten. Dat gun ik hem in ieder geval ook. Zij heeft wel een vakantie verdiend. Dat heeft hij zeker, ja. Maar of hij dat gelijk gaat doen, dat waag ik ook nog te betwijfelen. Want zo is hij ook wel weer altijd maar in beweging, altijd met dingen bezig. Maar dat is natuurlijk gewoon aan hem om daar de keuzes in te maken. Nou goed, dan is die vakantie hem in ieder geval van ons ook van harte gegund. En dank u wel voor uw tijd, Arie Slob, de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Dank u wel voor uw tijd. Ja, graag gedaan. Goeiedag, verder. Het is tien minuten over twee. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Zometeen ons satirisch journaal van de Speld, maar eerst België. Blinden met een geleidehond honding in Brussel met de taxi willen... hebben steeds vaker te maken met de grootste problemen. Veel Brusselse taxichauffeurs zijn islamitisch... en velen daarvan weigeren een hond in hun taxi. Het gevolg is dat blinden steeds vaker worden geweigerd... als ze een taxi willen pakken. En dat is een schande volgens de Belgische partij Het Vlaams Belang. De fractieleider Filip de Winter hangt aan de telefoon. Goedenacht. Goedenavond. Waarom worden blinde geleidehonden niet toegelaten in de taxi? Wel nou, uh, honden... Zijn voor moslims onrein. En daarom ja, hebben ze er liever niks mee te maken. Dus worden assistentiehonden, blinde geleide honden en dergelijke meer geweigerd in taxis van moslims. En op dit moment denk ik dat ja, toch wel 60, 70 procent van alle Brusselse taxichauffeurs moslims zijn. Wat dus een enorm probleem schept voor blinden, die natuurlijk volledig en totaal afhankelijk zijn van zo'n assistentiehond. Maar zo'n taxichauffeur mag ze toch helemaal niet weigeren? Okay. <laughs> Ja, dat, uh, dat klopt niet. Hè. Bedoel, bij ons uh, is de taxichauffeur uh, baas uh, over zijn eigen taxi. Uh, en, en, en dus uh, doet hij wat hij wil. En dat willen we nu juist veranderen. Dat er uh, wetgeving komt, dat uh, assistentiehonden, blindegeleidehonden en anderen... dat die nooit geweigerd kunnen worden. En de sanctie is simpel. Uh, indien ze het toch doen, dan moet hun vergunning als taxichauffeur worden afgenomen. Hun argument is dus dat een hond onrein is. Maar is, is, vinden ze het ook een, een hond gewoon onhygiënisch in de auto? Of is het echt vanuit een uh, geloofs... Uh, het, het, is een, het is puur Geloofskwestie, hè? Bedoel, een hond is uh, agroef uh, onrein uh, en daarom uh, willen ze er ook niks mee te maken hebben. Het heeft niks met hygiëne te maken of vuile poten of uh, een kwijlende bek of zo. Dat, uh, dat is het niet. Het gaat enkel over het geloofsaspect. Uh, en ja, we stellen vast dat dat uh, uh, geloofsaspect alsmaar meer en meer uh, invloed krijgt op ons dagelijks leven. Uh, met alle gevolgen van dien, uh, zeker wanneer het over de islam gaat. En hoe is dit probleem aan het licht gekomen? Wel omwille van het feit dat er nogal wat klachten zijn, de jongste weken en dagen, van blinden die zich inderdaad toch wel vragen stellen over het feit dat zij nauwelijks nog op taxis kunnen beroepen doen. Terwijl zij natuurlijk voor een groot deel afhankelijk zijn van taxis om verre verplaatsingen te maken. Die mensen zijn blind. Ja, maar die taxichauffeurs die beroepen zich op hun vrijheid van godsdienst? Klopt, ja. En dat doen ze elke keer opnieuw, die moslims, wanneer ze dingen willen verdedigen die feitelijk onverdedigbaar zijn in onze vrije westerse samenleving. Dat geldt voor het ritueel slachten, dat geldt voor het, het gescheiden zwemmen tussen mannen en vrouwen in openbare zwembaden. Dat geldt nu ook alweer voor taxichauffeurs die geen assistentiehonden in hun taxis willen. Dat gaat maar verder. En dat, ik denk dat uiteindelijk is een, een, een hout moet aan toegeroepen worden, want dit kunnen en mogen we allemaal niet langer aanvaarden. Maar als zij zich blijft beroepen op hun godsdienstvrijheid... Dat lijkt me nog wel een hoop werk aan de winkel om er dan zo'n wet doorheen te krijgen. Ik weet het zo nog niet. bedoel, de godsdienstvrijheid die eindigt natuurlijk, waar de rechten van anderen beginnen. En ik denk dat het recht van een blinde om te kunnen zich beroepen op de assistentiehond voor mij nog altijd belangrijker is dan de zogenaamde godsdienstvrijheid van een moslim. In België is er ook nog steeds geen nieuwe regering. En Elio Di Rupo die is nu aangewezen als formateur. Ik heb begrepen uit uw nieuwste Facebookpagina dat u niet zijn grootste vriend bent. Nee, dat ben ik nooit geweest die man belichaamt alles wat wij niet willen in Vlaanderen. De Partie Socialist waar hij de grote baas van is, ja, die, die domineert Wallonië nu al jaren en staat voor corruptie, vriendjes, politiek cliëntelisme, u noemt het maar. En bij de jongste verkiezingen hebben we nu juist een uitslag gehad in Vlaanderen waar we dit absoluut niet meer wilden in de toekomst. Dus die man premier, ja, is een beetje de wereld op zijn kop. Dat is terug naar het ancien regime. En dat, dat, dat lusten Vlaming. Dus geen roepen als premier. Oké, okay, niet als premier, maar heeft u wel hoop dat hij misschien een regering kan formeren na elf maanden? Nee. Ik denk niet dat hij daar zal in slagen. Ik denk niet dat die Rupo de consensusfiguur is waar we op zitten te wachten. Wel in tegendeel. Hij zal vooral alles bij het oude laten. Want hij heeft geen baat bij verandering of een staatsvervorming of wat dan ook. Voor hem is het goed zoals het is. Wallonië profiteert terwijl Vlaanderen rendeert. En voor hem is die situatie ideaal om zijn cliëntelisme overeind te houden in Wallonië. Dus hij zal niks veranderen en hij heeft ook geen enkele intentie. De enige wat de, die Rupo moet doen is overzomeren zoals dat hier heet. Dat betekent die formatie, die nu al bijna een jaar duurt, ook nog eens over de zomer tellen. En dan zien ze wel weer. Ja, u heeft nu de sociale media ingezet. U heeft een Facebookgroep gemaakt. Die Rupo mag nooit premier worden. Hoeveel Facebookvriendjes heeft u inmiddels? Ik weet weten niet, ik denk een al, uh, die sinds deze morgen lid zijn geworden van die Facebookgroep. Dat is natuurlijk symbolisch. En er komen er nog wel een paar duizend bij, denk ik. Maar uh, we willen vooral uiting geven aan het feit dat het zo niet verder kan. Maar hoe moet het dan wel ver verder in België? Wel, ik, ik denk dat de oplossing niet ligt in eindeloos blijven onderhandelen tot uh, in het oneindige Wat we nu aan het doen zijn, we maken ons belachelijk voor de rest van de wereld. Maar uh, we moeten nu durven de, de realiteit onder ogen zien. Uh, niets kan nog in België tussen Vlaanderen. Bij nee, Wallonië is niets nog mogelijk. Ja, eh, als het niet meer lukt in een huwelijk, dan moet men kiezen voor de echtscheiding. Maar dat hoe betekent... moeten jullie dan de realiteit onder ogen gaan zien nu? Wel, dat betekent dat wanneer men vaststelt dat het niet meer lukt, dat er geen enkele basis tot onderhandeling is na een jaar, dat men dan maar als vrienden uit elkaar moet gaan, zoals men dat in Tsjechoslowakije ook gedaan heeft met de fluwele boedelscheiding. Zonder geweld, zonder bloedvergieten, gewoon rond de tafel gaan zitten en zeggen: we houden er mee op. Twee nieuwe landen. Of wilt u graag bij Nederland uh, bijgevoegd worden? Well, ik, ik ben voorstander van een Vlaamse Republiek. Laten we daar maar mee beginnen. En dan zien we wel wat er mogelijk is met Nederland op termijn. Maar we gaan niet lopen voor alleen we kunnen gaan. Goed. Dank u wel voor uw tijd, Filip de Winter. Van Goedendag. het Vlaams Belang. Dank u wel. Het is 16 minuten over twee en tijd voor iets luchtigs. Iets van ongeheim, Kasper. Ja. Laten we even lachen. Met De Speld. Het globale nieuws. Globaal nieuws van De Speld. Met Diederik Smit. Goedenacht, deze week een aflevering vanuit de studio. Welkom. Het kabinet wil burgers aanmoedigen om onderdeel te zijn van de bevolking. Dat staat in een nieuw beleidstuk van het ministerie van Sociale Zaken. Als je in Nederland wil leven, dan verwachten we ook dat je bestaat. Aldus minister Kamp. De SP wil geen bezuinigingen op causaliteit. Dat heeft partijleider Emile Roemer gezegd in een filosofische bui. Volgens Roemer is er in het verleden te veel bezuinigd op zaken met een oorzakelijk verband... Dingen die ergens doorkomen zijn ontzettend belangrijk voor de samenleving. De kaalslag op causaliteit is dus zeer onverstandig. Mensen met een oorzaak zijn nu de dupe en dat moet stoppen. Al dus Emiel Roemer. Heeft u ook een nieuwsbericht gehoord op de radio, tv of internet? Laat het ons weten op redactie En maak kans op een hip diploma van Inholland. Super, niet meer normaal. Goed, de gast is Theo Kolhof. Hij schreef een boek over de situatie rondom de westelijke Jordaan-oever. Israël voorbij de impasse. Ja, Theo, je bent net terug. Je hebt uh, natuurlijk de laatste ontwikkelingen gevolgd. Je sprak daar met zowel de Palestijnen als de Israëliërs... over de voortzetting van de bouw van de nederzettingen. Hoe zou je de situatie daar omschrijven? Ja, het is niet best natuurlijk. Nee, dat schrijf je ook hè? In, je, in je boek. Vind je dat er te weinig aandacht is voor deze kwestie? Ja, dat vind ik wel. Maar ik ben hier niet om over mijn boek te praten. Jullie hebben mij uitgenodigd voor het prijzenlabyrint. Daar heb je helemaal gelijk in, natuurlijk, Theo. We gaan het spel spelen, het prijzenlabyrint. Je kent de regels: probeer zoveel mogelijk bananen te raken met de schietschijf. Aan het einde van de Wildwaterbaan liggen de jokers. En die zul je nodig hebben in Alkmaar. 17 mensen bij de rotonde. Jij gaat met zes van hen in debat. Je weet niet welke zes. Denk aan de wensen van de sociale partners. En helemaal aan het einde van de afsluitdijk kom je terecht in de charge van de ME. En ook daar moet je weer in. De Debat. Maar ditmaal zonder jokers. Ben je er klaar voor? Hij is al begonnen. Moedige maand, dames en heren. Theo Koolhoff onderweg naar Alkmaar om daar te gaan debatteren. Terwijl hij nu de eerste banaan weet te raken. Maar oh, dat scheelde heel veel. Nu wordt het lastig. Ontwijkt daar een handgranaat. Dat wat hij beter niet kunnen doen. Dat kost punten. Gewoon doorgaan, Theo. Dwars door de Wildwaterbaan. Je weet niet wat er komen gaat. Dat is zo moeilijk aan dit spel. Het mentale aspect. Dat was een bowlingbal. Volgens mij. Ja, zeker. Maar ja, mag eigenlijk niet. Maar nou ja, Alkmaar komt in zicht. Nu door de ballenbak. Hou je evenwicht. En daar via de glijbaan. ...komt hij nu aan de onderhandelingstafel. En nu gaat het beginnen. vind 2% loonverhoging Niet verantwoordelijk. Ik stel 3 de, de nul Kom op, Theo. Vasthouden. Nu moet je laten zien dat je He? tegemoet nee, wil komen hey, aan de, de eisen de van de, de nullijn Zonder de nee, verantwoorde nee, loonontwikkeling uit het oog te verliezen. Met twee jokers in de pocket. Dat is natuurlijk goed ja, nee. voor de onderhandelingspositie. Allemaal. Wat nu? Wat? Ja, nu wat beweging bij de bonden. Dat, dat ziet dat er goed dat uit. En ja, er Oké, oké. Er is een akkoord met de sociale partners. Nu heel snel door via de glijbaan omhoog. En dan moet je door het ballonnenparcours. Zonder de afsluit eigenlijk te raken. Gaat het hem lukken? seconden, dat wordt spannend. Glij nu door. Oh, glijdt daar nog even bijna uit over een handgranaat. Daar moet je mee oppassen. Maar daar is hij. Theo Koolhof. Theo Koolhof, Theo, ga even rustig zitten, jongen. Je hebt het gehaald. Toch nog, Theo, toch nog even over Israël. Kunnen we rustig gaan slapen? Uh, ja, ja, Theo Koolhof, dankjewel. Israël voor beide inpassen ligt nu in de winkel. We kijk nog even naar de ranglijst van het prijzenlabyrint. Op de eerste plaats nog altijd kunsthistoricus Jacco Rietkerk met 15.000 euro. Theo Kolhoff nu tweede. Het blijft spannend. Goed, dan nog een laatste bericht dat net binnen is gekomen. Volgens onbevestigde berichten zou er in uitgeest een schietpartij zijn ontcierd door een burenruzie. Meer daarover in onze volgende bulletins. Ik wens u nog een goede nacht. Altijd lachen met de speld. Onze satirische is nieuwsrubriek. Ik wil ook een keer meedoen aan het uh, prijzenlabyrinth. Lijkt mij ook wel spannend. Lijkt uh, u luistert daar nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Het is 10 uh, minuten voor half drie. En wij hebben iedere week in dit programma een band of artiest te gast... die live bij ons komt spelen. En de artiest van vanavond komt uit Utrecht. Hij uh, begon een aantal jaar geleden na een inspirerende reis door Frankrijk... met het opnemen van akoestische liedjes. En dat uh, resulteerde in het album De Rand van de Afgrond. Sindsdien heeft hij een band geformeerd, genaamd De Rest. En ook veel meer muziek opgenomen. Bij ons in de studio zit Thijs hij en De Rest. Of vanaf nu gewoon uh, De Rest. Goedenacht Thijs. Goedenavond. Wij kijken in ons programma terug op de afgelopen dag. Wat heb jij vandaag gedaan? Vandaag? Ik heb uh, mijn fiets gemaakt. Want uh, de ketting was eraf, uh, maar daar ben ik niet zo goed in. Dus dat is niet helemaal gelukt. Je bent niet zo'n klusser? Nee, totaal niet. En, uh, en ik heb, uh, kwam vrienden eten, dus ik heb uh, lekker gekookt. Dat kan ik dan wel weer heel goed. Oké, okay. dat was eigenlijk mijn dag. Nou, klinkt... Een relaxe dag klinkt Spannend. het uh, een beetje, toch? Nou, ik heb nog best wel veel gedaan voor uh, een normale dag. Maar je hebt wel een beetje rustig aan gedaan om energie te sparen voor uh, dit optreden in de nacht. Uiteraard. Kijk eens aan. Jij uh, bent een paar jaar geleden op reis gegaan naar Frankrijk om inspiratie op te doen. Las ik op jouw website. Klinkt een beetje als een soort filmscenario, vond ik ook wel. Wat trof je daar aan in Frankrijk? Uh, mezelf. Ja? Ja, ik, uh, ik had net uh, MAVO afgerond en ik dacht, nou, ik moet hier weg. Ik ben helemaal zat. Dus ik ben een half jaar weggegaan. Uh, rugzakje, gitaartje mee. En uh, heb ik een half jaar rondgelift, gelopen. En, uh, in je eentje? In mijn eentje. Maar ja, je bent nooit alleen natuurlijk. Hè. Je, juist in je eentje ontmoet je gewoon heel veel mensen. En daarna ben ik teruggekomen. En toen, uh, sindsdien heb ik alleen maar gedaan uh, wat ik zelf graag wilde. Je hebt ook de inspiratie gevonden die je zocht eigenlijk? Ja, en ja, dat nog steeds eigenlijk. Wat, wat voor soort muziek maak je? In welke stijl is het? Um, moeilijk te zeggen, kijk, ik uh, met, met mijn beentje um, dat doen we zwaar elektrisch of uh, uh, harde muziek. Dat is een beetje funk-rock-achtig iets, maar ik, uh, ja, ik, uh, ik heb niet per se één stijl. Het is Nederlandstalig, maar dat is mijn moedertaal. En, maar voor de rest uh, de muziek zelf, dat, uh, dat wil nog wel eens variëren. Beetje van uh, meerdere markten thuis. Ja. En waar gaan jouw nummers over? Over mezelf. Ja, oké, okay, maar noem eens iets, ja, nee. iets specifiek. Over je verdriet of... oh, over alles. Kijk, het is een soort therapie. Ik, uh, um, ik schrijf de teksten zodat ik uh, um, het uit mijn hoofd... of uh, over alles wat me bezighoudt in principe. En dan is het uit mijn hoofd, dan heb ik weer ruimte voor... waar ik ruimte voor nodig moet hebben. Het eerste nummer dat je gaat spelen zometeen is Vaarwel. Ja. Waar gaat dat nu maar over? Nou, dat is, uh, dat is wel een concreet iets. Dat, uh, wij hebben heel lang met een groep vrienden... en we echt jarenlang en we, uh, ons jaarlijkse zuipweekend hadden we. En op een gegeven moment uh, toen, uh, dacht ik, nou, hier zijn we te oud voor. Dus ik heb een lied erover geschreven van... oké, okay, het is klaar en uh, we gaan gewoon door en uh, we worden wat ouder... Je zei vaarwel tegen het uh, Zuipfestijn. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd. Ga zitten achter je gitaar Sorry. en met je Int twee bandleden. Introduceer nog even je bandleden. Oh ja, ja, ja. dus op uh, bas is Ravian Arp. Hij is ook uh, producer en gitarist. Ik heb uh, allemaal platen met hem gemaakt. En op uh, drums, percussie eigenlijk vandaag, is Bram van Dijk. Prima, we zijn heel erg benieuwd. Ga er zitten. En uh, terwijl jij zit, dan uh, konden we gelijk maar even jouw uh, hitje aan. Je gaat ditje vaarwel uh, uh, spelen. Jullie horen uh, de rest met... Uh, zij zei. Yes. De zon brandt in mijn kop, ik wil hier niet zijn. De mensen zijn niet om en de meisjes veel te klein. Bank in overvloed, maar we zijn te oud. We laten achter wat we jaren hebben. Dat was kort maar krachtig. De rest, vaarwel. U hoort het hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En zometeen nog drie live nummers. Dus uh, hou radio hier en uh, bedankt jongens. In de aanloop van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van 2012... zullen we u de komende tijd op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek. Een paar weken geleden gaf vastgoedmiljardair Donald Trump aan... dat hij zich bij de presidentsverkiezingen mogelijk wel kandidaat wilde stellen. Hij presenteerde zichzelf als de grootste nachtmerrie van huidig president Obama... Maar het bleek eigenlijk slechts uh, grootspraak, want hij liet onlangs weten dat hij zich niet officieel kandidaat stelt. En hij is niet de enige kandidaat die het laat afweten bij, bij de Republikeinen. Onze correspondent Wouter Zantingen uit Washington weet er van alles van. Goedemiddag, Wouter. Goedenavond. Waarom wil Trump zich nou toch niet kandidaat stellen? Ja, Ik denk dat het uh, Donald Trump te heet onder de voet is geworden. Hij is niet alleen uh, vorige week genadeloos belachelijk gemaakt uh, door Obama tijdens een jaarlijkse persbijeenkomst. Ook als hij zich kandidaat zou stellen, dan moet hij helemaal informatie vrijgegeven over zijn persoonlijke financiën. En ja, dat zag hij helemaal niet zitten, omdat er allemaal wat uh, ja, schandaaltjes aan het licht kwamen van uh, projecten waar hij achter stond en die dan uh, failliet gingen. En uh, bovendien uh, zijn er zelfs falen dat hij uh, zijn bedrijven zou over moeten geven aan andere mensen om aan de verkiezingswetten te voldoen. Dus ja, ik denk dat, Obama, uh, dat hij het uh, ja, daar maar heeft opgegeven. Maar heeft hij dan ook verklaard waarom hij al die grootspraak deed? Hij zou de grootste vijand zijn die Obama zich kon voorstellen. Waarom heeft hij dat dan gezegd? Ja, dat was inderdaad grootspraak. Volgens mij was het de grote bluff van Trump, de Trumpkaart zeg maar. Hij wilde twijfel zaaien door maar te blijven zeuren over Obama's geboortebewijs. Maar ja, die bal die kaatste heel hard weer terug. Want toen Obama in datzelfde weekend en het geboortewijs toonde... en Trump op tv verschut zette. En ook nog eens een keer Osama weer laden uitschakelde. Ja, dat was eigenlijk wel het einde van de, de rest van Trump. Maar heeft Trump er verder nog wat aan? Heeft hij nog een of ander uh, nieuw televisieprogramma... waar wat hij wil promoten waardoor er gewoon zoveel in de media is? Of was het gewoon voor de lol eigenlijk, al die publiciteit? Voor hem? Ja, in eerste instantie was het, volgens mij, uh, vond hij het wel allemaal leuk. En hij wilde inderdaad het tv-programma promoten. Maar hij zag uiteindelijk dat hij het uh, ja, helemaal niet meer leuk vond. Vooral omdat, uh, toen hij op uh, tv belachelijk werd gemaakt. En, ja, ik trok wel een heel zuur gezicht uh, verder. Toen werd het uh, toch een beetje te echt, echt voor hem? Toen, toen kwam het allemaal wat te dichtbij werd. Het een beetje te echt voor hem eigenlijk? Ja. Hij is niet uh, de enige die het nu laat afweten. Ook mogelijk kandidaat Huckabee heeft de handdoek in de ring gegooid. Ik ken hem niet. Wat was dat voor man? Ja, Mike Huckabee is de Amerikaanse André Rauwvoet, maar dan uh, een stuk conservatiever. Uh, hij, Huckabee was tot uh, 2009 gouverneur van de uh, Amerikaanse staten Arkansas. En op dit moment schrijft hij uh, boeken en presenteert een uh, talkshow op het uh, tv-station uh, uh, TV uh, Fox News. Hij is een ontzettend vriendelijke uh, man die het echt met iedereen kan vinden, van, van links tot rechts. En hij heeft het heel erg goed gedaan tijdens de voorverkiezingen uh, van 2008. Maar als hij het zo goed heeft gedaan, waarom laat hij dan toch afweten? Ja, het officiële verhaal is dat hij uh, opziet tegen het oppervlakte geen kostbare race. Uh, de echte reden is dat uh, veel uh, de, van de serieuzere republikeinse kandidaten... Ja, ...ze realiseren dat het heel erg lastig gaat worden om Obama te verslaan tijdens de aankomende verkiezingen. Ondanks de, uh, ja, de grote kritiek van een uh, kleine groep conservatieven, ...heeft Obama tot nu toe klaargespeeld om steeds de politieke uh, middelweg, middenweg te behandelen, uh, bewandelen. En uh, aangezien ja, er maar twee partijen in Amerika zijn... Het maakt dat de kans heel erg groot dat Obama gaat winnen. En dan, uh, ja, dan geeft hij het liever nu op, of wacht je nog vier jaar. Uh, in plaats van heel veel geld weg te gooien. Maar sinds de dood van Osama bin Laden is zijn status natuurlijk ook flink omhoog gegaan van Obama. Durft niemand nou meer de strijd met hem aan te gaan van de Republikeinen? Ja, er zijn er nog wel een aantal die gaan proberen. Maar het is wel uh, normaal ook, hoor, tijdens de interimverkiezingen, dat uh, ja, zelf van de andere partij minder groot is. Het gebeurt in de uh, ja, moderne Amerikaanse geschiedenis niet zo heel erg vaak meer dat een uh, president geen tweede termijn krijgt. Uh, de laatste keer dat gebeurde was uh, best wel uitzonderlijk. nog. Dat was uh, toen Clinton uh, Bush senior versloeg, uh, ondanks dat hij de eerste golfoorlog succes had, uh, succesvol had afgerond. Een andere kandidaat is uh, Gingrich. Wat is dat voor man? Ja, Newt Gingrich is uh, de enige Republikein met een zekere aanhang... die uh, zich officieel heeft aangekondigd dat hij voor het presidentschap wil gaan. En hij was de leider van het congres onder, onder Clinton, van de Republikeinen. En hij wordt gezien als een hele slimme strategie. En hij heeft een hele sterke beleidskennis ook wel. Hij heeft een indrukwekkende lijst met boeken achter zijn naam staan. Maar hij heeft ook heel erg zwakke punten. Uh, hij heeft nogal uh, een flink aantal lijken in de kast. waaronder onder scheidingen, uh, overspel en uh, corruptie ja, en zeker bij de conservatieve Republikeinse achterban uh, liggen, liggen dat soort uh, dingen helemaal niet goed. Bovendien mest hij ook het, uh, het charisma van een Obama of zelfs een Bush of Clinton. Uh, dus ja, hij is wel de meest serieuze kandidaat op dit moment. Maar gaat hij het winnen? Ja, ik denk het niet. Maar je had het over het privéleven van die Gingrich. Hoe zit dat eigenlijk met Obama? Heeft hij nog uh, dingen in de opzolder liggen die eigenlijk nog uh, naar boven komen straks? ja je, je zou denken van niet hè, want alles wat, uh, wat er was, dat is natuurlijk uitgeprobeerd in uh, 2000, uh, 2008. Ja, je had wat wat, uh, wat vrienden in Chicago uh, die uh, die bij hele links, uh, ja bijna terroristische groeperingen betrokken waren, maar ja en wat uh, wat huisjesmokers. Maar ja, dat, dat zijn allemaal dingen die al oud zijn hè. Dat uh, ja of dat uh, nog mensen gaat verbazen, dan denk ik niet. Maar je Tot. houdt ons de komende tijd. Uh... Op de hoogte van de Amerikaanse verkiezingen. Bedankt, Wouter Zantingen vanuit Washington. En daarmee is het alweer twee minuten over half drie en dus hoogste tijd voor. Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Maaike Paradijs. Ja, Ja, We blijven even bij uh, Amerika, in, bij Barack Obama... want de president is zijn leven niet zeker. Een Amerikaan die in de afgelopen jaren al een heel dik strafdossier heeft opgebouwd... stuurde een aantal brieven naar het Witte Huis waarin hij dreigt de president te vermoorden. Hij schrijft, het is mijn plicht u te vernietigen, dus dat ga ik doen ook. Uiteraard neemt de FBI de dreigementen heel serieus. De man is dus al met veel bombari opgepakt... en zit nu vast in een cel waar hij voorlopig niet meer uitkomt. Er hangt hem een celstraf van maar liefst tien jaar boven het hoofd. Ja, en ook uh, IMF-topman Strauss-Kaan zit nog steeds duimen te draaien in de gevangenis. Hij werd onlangs uh, opgepakt omdat hij een kamermeisje van een duur hotel zou hebben willen verkrachten. Nou, de Amerikaanse minister van Financiën heeft daar slapeloze nachten van, echt waar. Hij liet uh, zojuist weten dat er wat hem betreft zo snel mogelijk een interim hoofd van het IMF wordt aangesteld. En ook in Nederland is nog lang niet iedereen onder de wol gekropen. Tientallen brandweermannen zijn nog altijd druk bezig... om een grote brand in het gooi bij houten na te blussen. Rond zeven uur sloeg de vlam in de pan bij een grote loods. Door het vuur zijn 20.000 kippen levend geroosterd. Bij de brand kwam ook een kleine hoeveelheid asbest vrij... maar dit zou geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. En dan tot slot Ingeloe, hoe lang ben jij eigenlijk? Oei, uh, ik denk 1,78 of zoiets. Oh, nou ja, dan ben jij in ieder geval net lang genoeg om bij uh, Starbucks te werken. Je weet wel, die uh, van de lekkere koffie. Uh, dat geldt niet voor iedereen. Een Amerikaanse vrouw die een uh, stuk kleiner is dan jou, dan jij, sorry... Uh, is ontslagen bij het koffiebedrijf uh, omdat ze een, een, een krukje wilde om boven de toonbank uit te komen. En in plaats van een krukje gaf de bedrijfsleider, de medewerkster, haar ontslag... En ze werkte er nog maar net drie dagen. Oh, een hè? Nazi. Ja, ja. Het is gewoon niet eerlijk. Uh, een lekkere werkgever. Ja, nou tot zover. Maar ver. wel lekkere koffie. Het nieuwsminuutje. Bedankt Maaike Paradijs en we zien jou uh, het volgende uur weer terug. Uiteraard. Inelo, hey uh, speel jij wel eens uh, computerspelletjes? Oei, uh, nee. Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar niet zo uh, in weg uh, ben. Nou, ik. Uh, enigszins. Wel, enigszins. Het, is, uh, het zijn spannende dagen voor gamers. Want binnen enkele dagen zal uh, de game. L.A. Noir uitkomen en uh, dat is het nieuwste spel van Rockstar die ook achter de, de GTA-serie en uh, Red Dead Redemption zit en dat is een detective spel met een realistische weergave en uh, die is baanbrekend in zijn soort en wie er meer over kan vertellen is uh, Roland van Hek, gamejournalist van het AD. Goedenacht. Goedendag. Hallo. Wat, uh, wat is er nou zo baanbrekend aan deze game? Nou, een van de dingen die heel, uh, heel baanbrekend is aan, aan LA Noir is het, uh, een nieuwe techniek die, uh, die Rockstar heeft ontwikkeld. En die heet Motion Scan. En Motion scan is een uh, beduurt eigenlijk verder op, op motion capture. Motion capture is het bekende techniek waarmee mensen zo'n pak en hebben met die bolletjes erop. Waarmee je dus uh, kunt bewegen en dat wordt dan vertaald naar een computerbeeld. Maar bij motion scan wordt er uh, eigenlijk een nieuwe techniek gebruikt om het, het, het hele gezicht en het hoofd van de nek naar boven uh, te scannen van een acteur, terwijl hij of zij zijn... Uh, um, uh uh, zijn lijn of zijn tekst opzegt. Dat kan dan overgezet worden naar, uh, naar de game. Wat ervoor zorgt dat uh, echt alle subtiele nuances van een, uh, uh, van een acteur. Die, die krijgen terug te zien in het spel. Dit, Zoals wat? Welke nuances? Uh, bijvoorbeeld Iemand die, uh, die een, een, een klein stukje van zijn wenkbrauw optrekt. of iemand die bijvoorbeeld. Uh, een, een, een omhoogkullend mondhoekje. of iemand die een klein stukje met zijn lip trekt ofzo. Het zijn echt de hele kleine dingetjes. die voorheen eigenlijk in, in games. Ja, zo goed als niet te zien waren. Omdat het uh, uh, voornamelijk uh, als, er, als er in een game een karakter stond te praten, ja, dan ging ze mond open en dicht. En dan, dan waren er wel wat gezichtsuitdrukkingen die een beetje uh, weergegeven werden. Maar dat, dat was altijd heel erg simpel. En met, met LA Noir heeft Rox echt een titel gemaakt waarbij die, die, die, die, ja, die, die kleine dingetjes ook, ook zichtbaar zijn. En dat is ook belangrijk voor het spel. Want je, maakt, uh, uh, je bent dus een detective die dus mensen moet ondervragen. En je moet dus ook heel goed, op let, uh, heel goed letten op de manier waarop een, bijvoorbeeld een verdachte uh, reageert... als je hem een, een beetje een lastige vraag stelt. Ik heb uh, de trailer vandaag even bekeken op internet. En het ziet er inderdaad echt indrukwekkend uit. Je ziet uh, inderdaad wenkbrauwen en ook uh, een mond die voor het eerst synchroon loopt met wat er gezegd wordt. Ja. En daarmee hebben ze nu dus ook een heleboel publiciteit. Maar weet je al of het een leuk, of het ook echt een goed spel is... Behalve dat het er heel realistisch uitziet. Nou, Voordat het spel in de winkel ligt kun je er in feite uh, heel weinig over zeggen. Maar je kunt er wel van uitgaan. Rockstar is tot nu toe altijd een uitgever geweest... waarbij we gewoon nou, donder op kunnen zeggen... wat zij uitbrengen is gewoon echt kwaliteit. Dat er zijn tot nu toe zo goed als geen games verschenen bij Rockstar... Uh, uh, die heel goed werden ontvangen door het publiek. En dat is ook een van de redenen dat een, een hele hoop gamers... ontzettend uitkijken naar dit spel. Want je weet gewoon bijna zeker als Rockstar een titel uitbrengt... De ze er zoveel aandacht aan, dat moet gewoon een toptitel zijn. En het is een spel waarbij dus acteurs gebruikt worden? Ja. Gebeurt dat vaak in games, dat er gewoon echte Hollywood-acteurs gebruikt worden? Uh, nou, er worden regelmatig bekende acteurs gebruikt in games. Uh, um, um, een recent voorbeeld is bijvoorbeeld Killzone 3 van Sony, waar uh, Malcolm McDowell en... Um, ik ben heel even zijn naam kwijt, ja. Nog een uh, Ray Winstone, die speelde daar uh, twee hoofdrollen in. Maar ook in die, in, in, uh, uh, in die game uh, zag je inderdaad de gezichtsuitdrukkingen. Maar het was niet echt een één op één overzetting van wat de acteur deed. En bij Alain Moore lijkt het eruit uh, te gaan zien dat dit voor het eerst wel echt zou gaat zijn. Maar hoe ziet de game er verder uit? Het is een detective game. Het ziet er dus heel realistisch uit, maar wat, wat moet je doen in het spel? Uh, nou, je bent een detective in, uh, uh, volgens mij eind jaren 40 in, uh, nou uiteraard LA. Um, en je moet er allemaal zaken oplossen. En de zaken zijn ook gebaseerd op echte moorden die zich uh, uh, ook echt hebben afgespeeld. Uh, bijvoorbeeld de, de Black Dahlia moord. Um, uh, um, en je moet mensen ondervragen. Er zit natuurlijk ook uh, actie in. Je moet, uh, je moet schieten. Er zit een stuk achtervolging in. Um, maar daarnaast is er ook heel veel aandacht besteed aan de, de, de, de sfeer zoals die in de jaren 40 uh, heerst in, uh, in L.A. Dus dan moet je echt denken aan films als nou, recent uh, uh, L.A. Confidential... Uh, wat langer geleden um, uh, Chinatown of the Maltese Falcon. Dat soort, dat soort films, uh, uh, de sfeer die in die film zit... Um, die hebben ze heel erg proberen uh, te creëren. De gta spellen Grand Theft Auto, die zijn uh, nogal gewelddadig en bruut. Mm -hmm. wijkt, wijkt dit daar erg vanaf? Um, nou, zo. Zoals het er nu uitziet, uh, richt deze game zich minder op, op brute actie. Dus, dus minder alleen maar schieten en rennen en, en, en actie. Maar meer op sfeer, meer op de, de. Ja, meer op subtiliteit. En dat is iets wat zich tot nu toe, uh, wat je tot nu toe eigenlijk heel weinig in games uh, terug hebt gevonden. Want uh, ja, het, tot nu toe was het gewoon heel moeilijk om echt dat soort kleine uh, dingetjes in een game te stoppen. Want het, het, ja, het, de, de, de karakter die in game zag, die, die zag er bijvoorbeeld heel mooi uit als ze stil stonden. Maar je merkt toch van nou, iemand begint te praten, uh, het klopte altijd net niet helemaal. En, uh, ja, en nu dus wel? Nu dus wel, hopelijk wel. Hopelijk ga, ga, je zelf, ga je worden. zelf voor de winkel liggen? Sorry, wat zeg je? Ga je zelf voor de winkel liggen om hem als eerste te hebben? Uh, nou, ik heb volgens mij nog nooit echt voor een winkel gelegen. Ik, ik, uh, ik kijk er wel heel erg naar uit om deze game te spelen. Omdat het ook een game is um, die mij persoonlijk heel erg aanspreekt. Ik hou ontzettend van de sfeer. En uh, uh, ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd uh, hoe ze de hoe ze het verhaal uh, en hoe ze de sfeer.. Um, beter te brengen. Zeker ook omdat het een titel van Rockstar is, uh, ja, ben ik sowieso benieuwd. Dus uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Oké, okay, dankjewel. En uh, ik kijk ook heel erg naar uit, eigenlijk. Uh, mag ik ook wel bekennen. Uh, Roland van Hek, die is gamejournalist van het AD. Dankjewel voor je tijd. Onze prinses is vandaag 40 jaar. Prinses Maxima reikte vandaag de appeltjes van oranje uit. De prijzen voor succesvolle projecten op sociaal gebied. Maar niet alleen door Maxima werden er festiviteiten georganiseerd. Ook voor Maxima. Royaltykenner Johan Vlemings ging vandaag door heel Nederland de straat op... met 10.000 Maxima-buttons om te vieren dat onze prinses jarig is. En ook schreef hij nog een bijzonder liedje voor haar. Goedenacht, Johan. Goedenacht, jarig. Gefeliciteerd, ja, met, onze, van, uh, ja, gefeliciteerd he, met onze prinses. Ja, 40 jaar. En ze ziet eruit als uh, 25. Ja, je vindt ja. er nog wel een aantrekkelijke vrouw. Ze ziet er prachtig uit. Ik denk dat heel veel mannen, heel erg jullie onze helemaal sammeln zullen zijn. Ja, dat kan ik wel beamen hoor, Johan. Ja, he, dat dacht ik ook wel. Ja. Hoe bijzonder is deze verjaardag van Maxima, nu voor jou? Nou, het is, elke verjaardag is natuurlijk van, van iemand van de koninklijke familie... is natuurlijk wel heel bijzonder. Maar de veertigste verjaardag natuurlijk van Maxima is natuurlijk... als ja, Ik vind toch wel dat ik toch wel een echte fan van hem ben... toch wel heel bijzonder eigenlijk. Is het bijzonderer dan je eigen verjaardag? Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja. Nee, ik weet, ik doe aan mijn eigen verjaardag eigenlijk nooit iets... En uh, de verjaardagen van, van de koningin en van Maxima en Willem-Aksander, daar nou ben ik altijd vol op dreef. Maar nee, mijn eigen verjaardag sla ik eigenlijk altijd al, ja, eigenlijk over. Nou, uit liefde voor Maxima heb je vandaag uh, 10.000 buttums uitgedeeld. Hoe ging dat uh, in Nederland? Ik heb ze niet allemaal uit kunnen delen, helaas. Ik had wel een volle kofferbak eh, al, van, die, van die borden met allemaal buttons erop. Het waren allemaal buttons Maar de mensen reageerden wel heel spontaan allemaal. En er waren ook ontzettend veel mensen heel erg blij mee. Zo, kijk, de, ja, maar, en ook veel mensen. Ja, maar die, ik, ik, ik, ik, wil, ik heb geen geld bij. Nee, ik zeg, het hoeft niet. Je krijgt gratis. is. Oh, makkelijk dan twee. Dat is wel heel leuk om jullie om te komen dat uit is, te delen. Dat, dat is wel weer Nederlands. Hey, even voor de luisteraars, kun je de, de button even beschrijven? Hoe ziet het eruit? No, I kept ...in het blauw en in het geel. Het is een, een soort re rechthoekige emaillebutten. Hij is helemaal geëmilleerd met de een, een, een in het blauw... ...en de andere helemaal oranje. Maxima, die is er helemaal opgebrand. En dan zit er een soort laagje over. is een hele mooie button. En het, het grappige was, ik had zelf een kostuum gemaakt... ...fluoriserend oranje. En daar heb ik 2500 buttons opgemaakt. Maar het, het was wel een beetje moeilijk om te lopen... ...want het kostuum mocht in het was 26 kilo. Dus het was een beetje chaotisch. Je, je moet er wat voor over hebben. Maar Jan. je hebt ze wel allemaal zelf gemaakt... Buttons? Nee, die zijn allemaal in de, wel in de fabriek gemaakt hoor. Dus uh, nee, om 10.000 buttons te maken, daar ben ik toch wel even iets te lang mee bezig. Casper, had jij niet zo'n button willen hebben? Ja. Ik heb er nog wel één over hoor. Ah, Geen kan, probleem. Je, kan je die en even opsturen op? naar de redactie? En ook oh, oh, oh, oh, okay, eentje voor indoen. Een. Ja, je wil, je wil, ik wil er ook doen. wel schieten mee. Ja. Uh, Johan, wat maakt Maxima zo bijzonder voor jou? Nou, het leuke is dat zij altijd zo spontaan en echt geïnteresseerd is. Hè? Je hebt ook die documentaire gezien, daar zie je ook, maar zo is ze ook echt. Gewoon een echte hele persoonlijkheid. Die altijd geïnteresseerd is in andere mensen, altijd luistert. En ja, je ziet we natuurlijk in een andere koningshuizen en in België is het een beetje zo, dan luisteren We luisteren ook wel. Maar dan, als je dan volgens mij achteraf vraagt, we hebben ze nou gezegd, weet je niet. Maar Maxima is altijd echt geïnteresseerd. En dat vind je het mooie van, van Maxima. Altijd voor iedereen klaarstaan, altijd een hard sportje, maar die heeft. Koningin troos ook, maar Maxima ook. Maar gisteren was er inderdaad de documentaire op Nederland 1 over Maxima, een portret van een prinses. Wat vond je nou het mooiste gedeelte uit die documentaire? Nou, dat ze echt geroerd was. Dat ze bijvoorbeeld naar kinderen luisterde en een verhaal van een jongetje. Dat ze ook echt de tranen in de ogen kreeg. Dan ik ik van, goh, wat een, wat een echte vrouw. Ik kreeg zelf gewoon een brok van een in mijn keel. En deze echte vrouw heeft jou geïnspireerd om weer eens een nieuwe hit te schrijven? Waarom? Ja, zeker. Waarom een niet? Nou, een, een lied, het is echt een auto voor maxima. En uh, ja, je, je zingt er ook, ja, ik hou van jou, uh, maar dat is dan eigenlijk in het algemeen bedoeld dat heel Nederland drag maximaal op handen. Kan je even een, een voorproefje geven? Ik ben zo benieuwd. Ja, het is, ja, je moet er eigenlijk een beetje muziek bij horen. Dus uh, wij te, kunnen wel hier op zich hoor. Ja, dat, uh, mama, mama Maxima. Ja, maar dan even. We hebben het ook bewust. Je te quiero, mama, mama Maxima. I love you so. Maar ja, met, met muziek is het altijd. Dat klinkt het nog iets. Maar we moeten een soort feestband erbij denken. Dus. Mama, mama, mama Maxima, te quiero. Te, te, te, te quiero is ik hou oh van jou, ja, maar dan in Spaans. En dat verstaat ze natuurlijk ook wel. Hè. Maar straks ja. wordt uh, Willem-Alexander een beetje jaloers. Ah, nee, die heb me wel een beetje. Dus daar hoeft hij niet bang voor te zijn, hoor. Oké, okay. en uh, hoe groot is de kans, denk je, dat je ermee in de top 40 komt? Uh, nee, daar gaat het niet om. Het gaat hoofdzakelijk alleen maar om dat Maxima en de mensen een leuk liedje vinden. En nou, we hopen en dat, dat Maxima hem ook hoort, natuurlijk. Dus, nee, het gaat helemaal niet om, om in de hitlijst te komen. Het is gewoon een liedje voor Maxima. Maar weet je of Maxima hem ook gehoord heeft vandaag? Oh, dat weet ik wel zeker, ja. Oké. Okay. Heb je wel eens contact met haar gehad, ja, als ze er heel vaak, of tenminste, ja, best wel vaak, uh, ja, kort gesproken, regelmatig handschud, ook in, in, in, bij het bezoek aan de Eindhoven, maar heel de toer over waar ze naartoe ging, ben ik natuurlijk ook overal naartoe geweest. En ik heb zelfs een moment gehad, als ze in de bus zat, tegen ik helemaal maatje van me Hé, dat gaat niet weer. Dus uh, <laughs> ze hield me zelfs in de gaten. Nou, bedankt je, Johan voor je toelichting. En die buttons, die krijgen wij nog hè, later. Ja, natuurlijk. Ja hoor, geen probleem. Bedankt okay. voor je tijd, Johan Flemmings. Dank je. Ik kan nu al niet wachten. Het is kwart voor drie. U luistert naar Nog Steeds Welke Nederland op Radio 1. We zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht tussen twee en vier. En ook zonder Erik Nusselder hebben we toch weer het item... waarin we de onderwerpen van onze eigen regionale collega's... scherp onder de loep nemen. En zo bewijzen we maar eens uh, dat ons programma... Ja, sorry dat ik moet zeggen, ook vlekkeloos gaat zonder Erik Nusselder. Maar dat natuurlijk geheel terzijde. Het is tijd voor... dat vandaag niet in het nieuws was. We beginnen in Flevoland, want daar werd een diertje geboren. Kasper, wat is dit? ik uh, denk een lammetje. Fout. Want als oh. het een lammetje was geweest, dan kwam het denk ik niet in deze rubriek. Want wie maakt er nu een nieuwsitem over een lammetje dat eind mei wordt geboren? Na nou, een paar keer goed gekeken te hebben, bleek het toch uh, echt een, een kruising te zijn. Aangezien we geen ram in de wei hebben lopen. Nou, wat blijkt, het is een zogenaamde gaap. Een kruising tussen een schaap en een geit. Dat is duidelijk te zien. Bovendien is duidelijk te zien dat het jong zowel kenmerken heeft van een schaap als van een geit. De horentjes bijvoorbeeld. Uh, de vacht. Dus uh, geen wol, maar gewoon haren van, een, uh, van de geit. En dan staat hij wat hoger op zijn pootjes. En hij heeft ook een bijzondere staart? Ja, die heeft hij dan weer van een moeder. Hij of zij, dat is niet helemaal bekend. Er is dus in Flevoland een geit geweest die dacht... weet je wat, ik verlaat mijn eigen geitenvrouwtjes en ik probeer eens iets nieuws. En dat levert dus een nieuw diertje op, zonder geslacht. Gelukkig is de moederliefde groot. Ja, die zorgt er zeker goed voor. Vader is wat minder, maar ja, dat is misschien mannen eigen. Ja, dat is denk ik ook typisch mannen. Of niet, Casper? Uh, nee. Nou, nee, misschien ook wel. Ik weet het eigenlijk niet. We gaan verder naar Utrecht. Daar zijn deze hele week etappes van de Avondvierdaagse. En Sanne en Kelly doen daar een hele hoop mee. Zoes, Hoge Land en Vaartors. Het wonder wil dat ze overal als eerste aankomen. De dames verklappen bij deze hun geheim. laten we als raket gaan. En bij zo'n Avondvierdaagse is echt aan alles gedacht. Vrijwilligers hebben met pijlen de route uitgezet. En deze jonge loopster legt uit waarom. Dat je uh, die kant op moet voor de avond, vier, avond Vierdaagse. Tijdens vorige edities van de Avond Vierdaagse is de mythe gecreëerd dat het vooral om lopen gaat. Maar dat is pertinent niet waar. Het gaat ook om hele andere dingen. Je gaat ook, kunt ook lachen en uh, je gaat ook liedjes zingen. Ja, Wat ons rest is, uh, zo'n typische wandelchanson. Bovenop de berg, daarbovenop de berg. Er staat een stier, er staat een stier. Die gaf geen melk, die gaf geen melk, maar bier. Dit jongen oh, die koken vroeger. Hee, hee, hee, nou, oh, hey, ja, enzovoort. En dan nog over naar het volgende, want Linda die houdt van katten. Linda van Ekelen heeft maar liefst zeven katten en poezen. En die katten zouden haar nooit iets aandoen. Even buiten een wasje ophangen kwam Linda van Ekelen uit Roosendaal duur te staan. Amper begonnen met de eerste handdoek, deed poeslief binnen doodleuk de deur op de knip. Ja, wat moet je dan doen? Ik denk, oh shit, en nu? Dus nou, toen heb ik naar boven naar de buurman geroepen... in de hoop dat iemand me hoorde. Buurman! Uiteindelijk bracht de brandweer redding. En boos is Linda trouwens niet. Ze hebben het misschien alleen maar gedaan omdat ze naar buiten wilden. En uh, kijk, als het echt uh, een baldadig iets was geweest... dan had het misschien wel straf gehad. Maar nee, dit, uh, dit gaat niet straffen. Nee. En we hebben ook nog een exclusieve reactie van een van Linda's katten... die voor de rest anoniem wenst te blijven. Ja. En tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Een lekker, uh, lekkere kat heb je als die uh, buiten sluit in je eigen huis. Dat lijkt me ook heel apart, ja. Bij ons in de studio is de band de Rest en uh, ze gaan weer een nummer voor ons spelen. Hoe heet het volgende nummer? Ruimte. Ruimte en het klinkt met die galm ook gelijk heel ruimtelijk. Dus ik zou zeggen dames en heren, zet je radio nog net iets harder en geniet van de rest met ruimte. Het glas, natte doeken aan een lijn Bij de deur vormt zich een plaats mm. Klamme tekens op een bed een doorgezak matras. Je zou as denken dat je in de derde wereld was. Van de rest hier live bij Nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Thijs, kom nog even bij aan tafel, alsjeblieft. Dan even kom... zijn mondharmonica afdoen, dat, dat kost even moeite ervan. natuurlijk. En daar is hij weer. Terug aan de tafel bij ons. Uh, jij hebt in 2008 een album opgenomen naar aanleiding van jouw reis... waar we het eerder in de uitzending over hadden. Ja. En uh, sindsdien heb je een nieuwe uh, nieuw plaat gemaakt, Oplossen Schroeven. Ja. Oplossen aan elkaar vast schroeven. Je moet je schroeven oplossen? Of, of Hoe moet ik dat zien? Nou, ja, zie het zoals je het zoals je het wil zien, toch? Ik, vind, uh, ik vond het een leuke woordspeling. Het was eigenlijk oplossen schroeven. Omdat het allemaal nog oplossen schroeven stond. En ik zei dat tegen een vriend en die schrijft op... oplossen schroeven aan elkaar. Dus ik dacht, hé, hey, we hebben een titel. Oké, okay, en, en wat heb je sindsdien gedaan? Nog een keer. Wat heb je sindsdien gedaan? Oh, van alles. Ik, uh, ik zit in een ander bandje. Ik ben uh, gitarist, maar ook toetsenist. Ik uh, speelde met Belly Six. Alleen, uh, die band is Ter Ziele. En nu speel ik met uh, singer-songwriter Ernie Green. En doen we met z'n tweeën akoestische optredens. Meerstemmig. En, uh, en ik heb uh, nu mijn eigen bandje. En hoe vind je het gaan met de rest? Want zo heet je band. Zo heet mijn band. Ja, lekker. Kijk, uh, wij zijn niet op zoek naar, naar uh, strakke partijen. En, en, dat, dat, dat, het hoeft niet per se strak in elkaar te zitten. Maar we zijn altijd op zoek naar uh, vrijheid en uh, de goede energie. En dat vind, vinden wij belangrijker dan... Uh, en hoe vind je dan die goede energie? Door het heel veel te doen. En het ook weer gewoon direct los te laten. Maar schrijf jij alle nummers van de rest of doet de rest ook mee? Nou ja, ik, ik schrijf de teksten. Het zijn mijn teksten. En de meeste melodieën ook. Alleen we laten... We, ja, dan hebben we het skelet van het nummer. En dan... Ik gooi dat in de groep. En dan, en dan werken we daar met z'n drie aan. Net zo lang totdat het uh, klopt. Maar Schrijf je dan veel nummers? Hoe moet ik het voor me zien? Hoeveel schrijf je er per maand of per jaar? Of? Oh ja, dat uh, ligt eraan wat voor periode ik zit. Ik, heb nu, ik zit nu wel uh, uh, in een goede periode. Dat, maar dat wil echt zeggen dat ik gewoon drie tot vier nummers per nacht... Schrijven. Oh echt? Je hebt Tijd. de vibe een beetje te pakken? Ja, maar soms ook weer echt maandenlang niet. Dus dat, uh, Ze zeggen toch ook vaak het dat, dat je in slechte tijden... de meeste creativiteit in je hebt? Ja, nou dat is zeker zo. Voel je je slecht op dit moment dan? Wil je nee, erover nee, nee. praten? de <laughs> 20 seconden. Nee, nou ja. Het is, uh, ik, uh, ooit iemand zei van... Uh, de, de mensen die op de wereld zijn uh, om het licht te, te zoeken en te vinden... Uh, voor die mensen kan het donker vaak donkerder zijn... dan voor de mensen die genoegen nemen met grijs. En daar kan ik me wel in vinden. Nou, Thijs zei, het volgende uur speel je nog twee nummers voor ons. Ja. Uh, dus dan uh, zien we je horen en horen we je natuurlijk weer terug. En ik ga zo meteen nadenken over die spreuken die. Je ja, dat, dat ga ik ook nog ja. even. Die moet nog even, even een keer ja, die ja, ja. moet ja. nog ja. even indalen. Goed, even iets anders. Mocht u, beste luisteraar, deze zomer op vakantie gaan naar Curaçao, pas dan op met de lokale luchtvaartmaatschappijtjes. De Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteerde vandaag een onderzoek naar een vlie vliegtuigcrash van anderhalf jaar geleden. En dat rapport was behoorlijk vernietigend. Het komt erop neer dat de organisatie die toezicht moet houden op alle luchtvaartmaatschappijen er een potje van maakt. Ze kunnen slecht onderhouden vliegtuigen dus gewoon de lucht in. Op Curaçao zit onze correspondent Lisette Wellens. Goedenacht, Lisette. Goeie nacht. Ja, voor jullie inderdaad. Als we dat rapport zo lezen, dan kunnen we beter niet meer in het vliegtuig stappen op Curaçao. Nou, dat valt allemaal de grootste mee, hoor. Dit gaat echt, dit, dit, dit, het rapport is, is uh, naar aanleiding van een uh, ongeluk uh, wat hier gebeurd is uh, uitgebracht, zeg maar. En het was een hele kleine maatschappij en dan heb je er hier een paar van. En uh, ja, nou ja, één ongeluk in twee jaar... Ik vind het toch wel mee van alle opzichten. We vertrekken per dag ongeveer vijf vluchten met kleine vliegtuigjes en naar Curaçao. Maar je, je kunt net in het verkeerde vliegtuig stappen, lijkt me. Ja, maar ja, dat kun je op Schiphol ook. Ja. Dus wat dat betreft. Maar goed, het gaat dus over die ene crash. Uh, ja. En, en je, je merkt pas dat de maatschappij slecht is uh, als er wat misgaat. Maar er wordt ja. dus heel slecht toezicht gehouden. En uh, dat zou dus betekenen dat andere maatschappijen er net zo'n zootje van zouden kunnen maken als een toezichthouder zijn werk niet doet. Nee, inderdaad, dat klopt. De, de luchtvaartveiligheid, die, uh, ja, dat, dat is inderdaad niet echt top uh, hier op het eiland. Um, er is een uh, speciaal orgaan dat, dat zich hiermee bezighoudt. Uh, uh, en dat functioneerde inderdaad niet zo best de afgelopen periode. Uh, ze hebben wel direct na de crash een aantal dingen aangepast. Maar ik heb vandaag gesproken met uh, uh, degene die daar uh, in de tijd van het uh, ongeluk over ging. En die vertelde mij dat het op dit moment eigenlijk nog steeds niet echt om over naar huis te schrijven is. Dus dat klopt. Wat, wat is dan vooral mis? Waarom kun je mee staan? Het gaat om de controles. Uh, er is bijvoorbeeld, dat ongeluk is gebeurd omdat er een vliegtuig vertrokken is, wat veel en veel te zwaar was. Uiteindelijk is de motor uitgevallen en uh, er is geen technisch mankement in die motor gevonden. Dus we weten niet precies wat er is gebeurd. Maar als dat vliegtuig niet zo zwaar beladen was geweest, dan had het gewoon op uh, kruishoogte door kunnen vliegen en gewoon perfect kunnen landen op en neer En nu is het in de zee terechtgekomen omdat het vliegtuig veel te zwaar was. En dat had gecontroleerd moeten worden. En dat is niet gebeurd. En dat gebeurt nu wel? Dat is wel de bedoeling, ja. Maar ze zijn nog steeds onderbezet. Ze hebben te weinig personeel. Dus uh, ja, er kan altijd een vliegtuigje tussendoor glippen natuurlijk. Ja, er is dus te weinig personeel. Is het zo moeilijk om daar uh, op Curaçao personeel te vinden? Nou, wat het is om zeg maar, de piloten te kunnen controleren, heb je ex-piloten of piloten nodig. Uh, de piloten die op dit moment vliegen, die verdienen rond de 10.000 gulden per maand... De mensen die het controleren zouden dus ook op zijn minst dat bedrag moeten verdienen. Maar dat is een probleem hier, want dat gebeurt niet. Dus het is heel moeilijk om mensen te vinden die die baan willen, banen willen doen. En, en die moeilijkheid om, uh, om personeel te vinden, is dat alleen in de luchtvaartsector... of zijn er meer bedrijfstakken op Curaçao waar ze moeite hebben om, uh, om mensen te vinden? Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Op zich, nou, nee, eigenlijk om eerlijk te zijn, het is het voor het eerst ook echt zo duidelijk... met een duidelijke uitleg, hoor, van daar komt het door. Op de andere plaatsen, nee, het is eigenlijk heel makkelijk om hier aan werk te komen. Je sprak vandaag ook met voormalig minister van Verkeer. Wat, wat vond hij nou van het rapport? Ja, hij was het eigenlijk heel erg mee eens. Hij zei, zo is de situatie ook inderdaad. Dat is ook wat, uh, ja, wat wij ook hebben gezien op dat moment. Uh, en, en daarna hebben we ook niet voor niks al die aanpassingen gedaan. Hij was het echt heel erg eens met, uh, ja, met het rapport. Hij, uh, ik, ik had verwacht dat hij, dat hij zich misschien op een of andere manier zou verdedigen of wat dan ook. Maar hij zei nee, het, het klopt gewoon. Het is gewoon inderdaad. Uh, ja, het is wat het is. Klopt. En, en als een luisteraar nu denkt van ik wil wel luchtverkeersleider worden... waar kunnen ze solliciteren? <lacht> Bij Hato Airport. <lacht> Goed, dankjewel Lisette Wellens. rechtstreeks rechtstreeks vanaf Curaçao, dankjewel voor je tijd. Oké, okay, doei Het is uh, één minuut voor drie, dus we gaan zo meteen even... en daar wordt de telefoon opgehangen. We gaan zo meteen naar het uh, NOS-nieuws luisteren... en daarna weer een heel nieuw uur, nog steeds wakker Nederland. Ja, met vol uh, van ook de toekomst van satellieten. Want over tien jaar kun jij je eigen satelliet kopen, Casper. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En dan Wat je ermee kan, kunt Dan kan is, ik jou bekijken vanaf Ja, het is een beetje onduidelijk. Want uh, is dat dan een beetje veilig, uh, die satellieten? Daar maak ik me dan een beetje zorgen over. Ja. En verder bellen we nog met uh, Robert Blokland. Hij zit uh, in het film, op het filmfestival in Cannes. En het schijnt daar echt een uh, glitter- en glamourfeestje te zijn. Uh, waar ze nog steeds wakker zijn. Nou, heel benieuwd. Tot zo. nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij is fantastisch door.